Mijn laatste uurtje ook, uh, voordat ik lekker op vakantie verdwijn. Het is tijd voor Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Uh, Sly en de Family Stone. Ik heb een fantastische reden om het over uh, dit genie te hebben. Want op dit moment, North Sea Jazz volop aan de gang en er was een uh, verrassing. En die verrassing was dat Prince plotseling opdook... Um, als uh, medespeler in de band van Larry Graham, Graham's Central Station. Larry Graham was ooit de bassist van, jawel, Sly and the Family Stone. En daarvoor zat hij in een trio. Een van de leden van het trio was zijn moeder trouwens... Op een, ik vind het zo'n mooi verhaal. Op een dag laat de drummer het afweten van dat trio. Dan resteert dus Larry en zijn moeder. Uh, ze weten geen vervanger uh, te krijgen. Dus Larry, die basgitaar speelt, bedenkt bij zichzelf: als ik nou en bas en percussie doe op mijn gitaar, dan missen we die drummer niet. En zo ontstond iets uh, waar hij patent op uh, heeft uh, gekregen dat slappen op je, op je bas. Je bas ook als percussie inderdaad gebruiken. En een heleboel mensen daarna hebben hem nagedaan. Uh, dieptepunt vind ik zelf Level 42. Die kon er maar één liedje maken. Maar daar zat dat uh, effect in ieder geval ook op, op de basgitaar. Larry heeft dat uitgevonden op een hele wonderlijke manier. Dus uh, later dook hij op. Dus in Sly in the Family Stone en in Thank You... kan je ontzettend goed horen hoe hij met een basgitaar omgaat. En de Family Stone. Wat waren ze hun tijd? Ongelofelijk vooruit. Als je opname hoort, dan kan je ze echt naadloos verplaatsen naar het heden. Terwijl ze 30, 40 jaar oud zijn. Wat vind je van deze? Stand. There's a midget standing tall and a giant beside him about to fall. Eentje dan van uh, Sly en the Family Stone in het uh, muziekhoekje. Uh, voorlopig eventjes het laatste muziekboekje. Nou, ook weer niet. Uh, volgende week is er de nacht uh, van de filmtunes op dit tijdstip. En daarna uh, is de nacht van het goede leven weer terug. Maar ja, dat legt Adeline allemaal wel uit zo. Uh, Adeline gaat van uh, haar vakantie genieten in ieder geval. Daar komt het grofweg op neer. Uh, Waar bemoei ik me mee? Het is haar programma. Uh, ik wil uh, dit hoekje afsluiten met een prachtige toepasselijke van Sly and the Family Stone. Hat faan in summertime. Het wordt een hele mooie zomer. Dank Jan Emaus. Oh ja, wat was die goed, die Larry Graham. En nogmaals, lang leven de NTR Radio 6. Ik heb me suf geluisterd dit weekend. Wauw, het is radio toch echt gek, hè? En Noordzee Jazz natuurlijk. En Rotterdam. En, eh, nou goed, whatever. Van Gemert, die zoekt en leest poëzie voor de vroege ochtend. En hij blijft nog een keertje op Curaçao zeggen, Liefde eiland. Een tweede deel over Curaçao en gedichten, over Curaçao. Ditmaal een beetje meer gesitueerd op de ene kant, namelijk op Otrobanda, een wat ruiger deel van Willemstad. Vroeger ook eh, nogal eh, crimineel en wonen veel arme mensen. Is tegenwoordig enorm opgeknapt. Ik begin met een stukje gedicht van Philip Rademaker, die een mooi boek over Otrobanda geschreven heeft. Sta op, Autobanda, Word wakker uit je lethargie. Ga op je benen staan. Sla al het stof van je leed. Grijp dan je gitaar. Speel een tumba op de hoek van de straat. Zodat ze zich herinneren waar hun navelstreng begraven ligt. Sta op, Autobanda, Sta gereed. Houd ons wakker. Dit is ook een plek waar heel veel uh, muzici vandaan komen. Onder andere Julien Coco, bedenk ik, meneer Nees, net overleden, en gitarist. Meneer Jozef Sikman Korsen, die heeft uh, een van de eerste talige gedichten, Atardi, geschreven, Schemer. Je moet je voorstellen dat uh, dat was helemaal niet gebruikelijk. En nat dan dat je in je landstaal sprak ook met andere mensen, ja wel met je vrienden, maar op school werd dat ook niet, uh, mocht het ook niet. Oh, wel, welke tijd heb je dan? Maar kort geleden. Wat, wat zal het zijn? Nou, misschien nog wel 60 jaar geleden of zo. Dus, het heeft heel lang. Dat pap, papiermento, dat was echt een ondergeschreven. Ja, de mensen onderling spraken het wel, maar het was geen officiële taal. Men schreef er ook niet in. En dat langzaam veranderde dat. Maar uh, nee, dit was dus. Die meneer, die, uh, die heeft dit in 1905 geschreven. Nou, als, nou ja, dat was dan misschien. Een van de eerste, of het eerste gedichtje. Enfin. Familie van de muzikant Korsen? Ja, het is familie. Maar het, weet je wel, de achternee van zijn broer zou ik ja. maar zeggen. En dat gedichtje begint trouwens zo... Het wordt droef de moeder, al weet ik niet waarom. Ik zie de zon verbloeden diep aan de horizon. Dat is wel een gedichtje wat je onthoudt. Het gaat nog veel verder. Maar het heeft hij dus oorspronkelijk ja, in Papje precies. Mens geschreven? Ja, maar dat durf ik niet voor te lezen. Ja. Dit is vertaald door Cola de Brot, ook geen onbekende. Ook nog gouverneur van Suriname geweest. Ik, ik lees ook graag een gedichtje van Erik Silinski. Dat vind ik wel een bijzondere man. Ik heb een boek gelezen. Engelbron. Ja, dat vond ik een goed boek. Ik heb er later nog twee geschreven, maar in de. Um... Hij was advocaat? Ja, hij was advocaat. Ja, hij is vorig jaar overleden. En ja, hij was advocaat. Ik heb wel eens gehoord van kwade zaken, maar dat heb je niet van mij. In ieder geval heeft hij in de 60 zestigjarige gedicht geschreven. En dit vond ik wel een leuk gedichtje over Klein Curaçao. Dat is een klein eilandje, je kan daar waar het bij ligt. Wie geliet voor een koningskind? Ik ben de koning van Klein Curaçao. Ik ben door veertig vissers aangewezen en gekroond... Ik ben al zeven dagen en ook al die nachten... de gekroonde koning van Klein Curaçao. Veertig vissers hebben mij verkozen, boven alle... tot gekroonde koning van Klein Curaçao. En hebben wij een troon gemaakt van koralen en van zand. Ik ben niet langer de gekroonde koning van Klein Curaçao. Veertig vissers hebben dat besloten... en hebben wij de kroon weer afgenomen. Ik maak nu zelf de vis schoon op het strand van Klein Curaçao. Ja. Hoe ver macht gaat? Dacht ik. Ja. Dat zag ik er best in. Tula, kom ik ook niet omheen. He, die die van de slaaf op 1795. De film is net uh, ja. in première. Heb je mag al gezien? Ja. Heb je wel gezien? Ik heb hem gezien. En jullie zeggen? Ja, zeggen. maar dat kan ik nu nog niet zeggen, want ik moet er nog heen. Oh, je hebt hem nog niet gezien. Nee. Oh nee. Ja, dan wel. Ja. <laughs> Ik heb okay. geen idee. ik uh, okay. okay. okay. <laughs> ja, knippen dit eruit. Ja, begrijp je dat ik dat, Als je nou maar niet gaat vragen hoe vond je het? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, ik ga er volgende week heen of zo. Okay. Maar dan is hij al geweest. Ja, okay. ja die, die Tula van die slavenopstand in 1795... daar, daar is heel veel over geschreven. Uh, ook uh, door een richtnald Recordino, Dit is ook een muzikus. En die schreef... Tula, je leven lang heb je geswoegd op een stukje brood en om slaag te vermijden. Tegenwoordig willen wij ons lijf niet vermoeien. Toch graaien wij met twee handen naar de wereld. We presteren niet veel. Nee, wij presteren niet veel. Toen jij onze gids was, wist jij wat je doel was. Nu staan wij op eigen benen, maar waar we op afstevenen, weten we niet. Bij de huidige koers blijft onze weg duister. Heel veel wat over die man geschreven is. natuurlijk helemaal zo van dat een geweldig held, het held had. zal hij vast geweest zijn, maar het was natuurlijk ook, ja, ja. ook wel gewoon... Dit heel. gedicht is, is, is recent, want het klonk nee. heel moderner. Dit is gedicht is van 1995. Nou oh ja, nou goed. Ja, het ja, is recent, zeker. Ja. Nou, over de slavernij lees ik dit gedicht nog... omdat het daaruit blijkt... het is een heel recent gedicht, 2011... Daar blijkt dat sommige mensen nou, daar nog veel mee hebben. Ook Eugenie Herlaar, blijkt mij, een toch erg Nederlandse nieuwslezeres van de Curaçao's afkomst, trots. Mijn bloed klopt in oude kadans, rest van voorbije slaventijd. Het ritme van West-Afrika, mijn basis, mijn identiteit. Hoe ver ook in geschiedenis, het ging met generaties mee. Steeds meer berustend en bewust van land naar land over de zee. De zee waarop de tocht begon, vol wanhoop, wee en overmacht. Die zouten tranen tot zich nam van volken, trots als slaaf veracht. Nu eeuwen later vrijheid geldt, komt trots van vroeger weer terug. Ook ik heb dat gevoel in mij. Met slavenbloed recht ik mijn rug. Een Gedichtje dat Alice Juliana schreef, maar in zwart en wit voorkomt het gedichtje Het zwarte engelen. Dat is ook oorspronkelijk in het papiermens, maar dat kan ik dus niet lezen. Met zijn hoofd in moeders schoot vroeg het kind, Mami, zijn er ook zwarte engelen? En Mami kon alleen maar antwoorden, slaap maar kindje, slaap maar rustig. Nou, zal ik je nu eens verrassen met een gedicht van mezelf tot slot? Oh, dat is een leuk idee. Dat is een leuk idee hè? Ja. Het heet Heimwee naar Curaçao. Het heeft een motto uit het gedicht van Cola de Brot. Droevig eiland, droevig volk, droevig eiland in de kolk. En het gaat al dus. Verslagen reis ik terug, naar huis. Verpletterd door de zee, zo zild en zo nabij als nooit. Verschroeid door rum en zon, gevangen in de hitte van de nacht. Mocht u er ooit eens komen... Draag dan een strooien hoed, een wit gewaad van linnen of papier, als panzer voor de lichtheid van een niet te dragen last. MUZIEK Dat is, uh, was uh, uh, Randall, of Randall uh, Korsen, uh, Curaçao's uh, jazz musicus. Met nog een hele stoet andere mensen te vinden op het CD Ammonia. Goed, tijd voor Simon Carmichael. Blijf hem lezen of ontdek hem. En ik heb nu voor de laatste keer nog uh, uh, de stemmen van Kees, Prusse en Co van Dijk. Dus weer een cadeautje. Ja. In het verhaal dat u nu gaat horen, en dat uh, door Kees Brussel zal worden gedaan... komt een man voor die ik eigenlijk alleen heb opgeschreven... omdat hij een problematiek heeft waar heel veel mensen... heel veel alledaagse mensen uh, mee kunnen meetrillen. Het verhaal heet Twintig jaar. Toen ik bij de haringa kwam, stond daar al een man te eten. Hij keek me even aan en zei met volle mond, neem dat is een van mijn. Mijn verraste blik drong hem tot explicatie. Ja, ik kom, mijn dochter is uh, gisteren twintig geworden en dat vier ik, sprak hij. Ja, nou zou je allicht licht denken, als het gisteren geworden is, waarom vier je dan vandaag? Dat is ook een hele redelijke gedachte, maar ja, gisteren was het natuurlijk taartjes, en visite, en cadeautjes en enfin, hij het gewoon een gemieter, maar... Uh, Vandaag, ah, vandaag viel ik het zelf, voor mijn eigen. Hij keek mij aan met sombere ogen, waarin geen grijntje feestelijkheid te vinden was. Zijn enorm colbert opknopend haalde hij een ongewoon smalle foto van een vrolijk lachend blond meisje tevoorschijn en zei: Dat is je. Een goed jaar geleden dan. Er zat nog een jongen aan vast, maar ja, die heb je er afgeknipt, want daar is ze nou niet meer mee. En waarom zou ik dan zo'n snotneus verder nog op mijn borst blijven dragen? Niet waar, dat heeft geen betekenis. Dus ik heb de schaar genomen en knip. Daar ging Pim. Verdomd. Hij de Pim. Zeg, moet uh, je nog een haring? Nou, graag, zei ik. Ja, ik uh, vier het vandaag in m'n eentje, riep die. Want twintig is de mooie leeftijd, dan ben je geen kind meer. Hè? Dan ben je een mens. Ja, en als je een dochter zonder narigheid wat mensen hebt opgekweekt, Nou... Dan weet ik dat je als vader gerust even op de mijlpaal mag plaatsnemen... en een zucht van verlichting slagen. Weet je dat? Want hoe gaat het met een kind? Hè? Je staat er borg voor... en als het wat overkomt, is het jouw schuld, altijd. Want je faalt als opvoeder. Maar wat is een opvoeder? Een opvoeder is toch een stakker die in het duister tast? Ja. Mijn vader, hij rustte in vrede, maar het was een man met harde handen. Ja, maar die legde huis zijn oor niet op je zieltje te luisteren. Hoor. Een klap voor je kop, dat kon je krijgen... En kijk, zo ben ik eigenlijk iemand van vrije levensbeginselen geworden. Hè? Uh, Mulderetuli, hè? Mulderetuli heb ik het al gezegd. Mulderetuli zei, kind, als ik me er ooit op laat voorstaan dat ik jouw vader ben... spuw mij dan in het gelaat. En daar had hij gelijk in deze Mulderetuli. Hij heeft het, uh, toen het puntje bij Paaltje kwam, zijn eigen zoon wel tamelijk lelijk verknipt. Maar goed, op papier wist hij het wijs te zeggen. En dat is bij zulke soort mensen toch voldoende. Dus wat heb ik altijd gedaan? Ik heb mijn kind vrij opgevoed. Niet als een boeman, maar uh, meer als een vriend, als een gelijke. Hij knikte lange tijd zeer nadrukkelijk met zijn groot, rond mannenhoofd om het te onderstrepen. Bent u toch niet een eentje van mij, vroeg ik? Nou, een kleintje dan, antwoordde hij. Kijk, ik zei nog eens wat zeggen hè, over de vrije opvoeding. Ik vroeger, kijk, ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. Maar zo'n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. Nou ja, goed, aan het begin is dat nog geen doodwond. Maar ja, wacht even, zo'n meisje groeit op, hè. En dan komen die jongens, goed, de natuur moet loop hebben. Dat ken ik Billke, maar ik weet nog precies, ze was veertien. En daar komt ze met thuis met een knul van achttien. Ja, maar ik zeg het zo, een geluiperd van het zuiverste water. Harry, ja, ik droom nog wel eens van hem als ik wat zwaar getafeld heb. Maar ja, wat doe je in de moderne opvoedkunde? Je zegt niet, zeg uit mijn ogen met dat stuk verdriet. Nee, nee, je haalt de kwal in of die Sinterklaas is. Die Harry, hij was er voortdurend hè. en meeeten. Hij moest ook telkens meeeten hè. en dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijerig. Hij raakte hier alles aan, de zuur en het zout en de aardappels. Oh, ik dacht als dat mijn schoonzoon wordt, en wordt dan verhang ik me aan op een mooie stille zondag in het bosplantje, bedacht maar ja, ze was veertien toen, hè? dus je had nog een zekere invloed. Hoe, uh, hoe vind u, Harry, pa? vroeg ze. En ik meteen linker. Ik begon hem enorm te prijzen, man. Ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo beleefd was en uh, dat hij alles zo mooi aanreikte. Op die manier zaagde ik indirect de poten onder zijn stoelen uit, begrijp ik wel. Want zo'n meisje hebt het niet graag, dat uh, pa zo enthousiast is. In een maand had ik hem plat. Dag, Harry. Hij lachte grimmig, maar bewolkte dadelijk weer. Maria, Harry gaat en Kees komt, en Kees gaat en Pim komt en Pim gaat en Nicky komt en allemaal mee eten. Oh, minder, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ik dacht altijd maar, rekken en erbij blijven. Als ze eenmaal twintig is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan is het mijn schuld niet meer. Goed. En uh, dat heb ik nou bereikt. Hij prikte het laatste stukje haring op en zei... Die jongen die ze nou heeft, toch? Hij is goed, maar sukkelachtig. Hè. Hij helpt mevrouw bij het afwassen. Hij glimlachte melancholiek en liep met brede pas de stad in. Om het te vieren, denk ik. Hmm. heb ik uh, talloze pogingen gedaan om mannen in kroegen op te schrijven. En ik heb uh, die verhalen gebundeld onlangs in een boek dat heet Kroeglopen. En waarvan waarschijnlijk het merkwaardige is... dat er in Nederland nog nooit een boek verschenen is... waarin zoveel verwervingskosten zijn geïnvesteerd. Uit dat boek een verhaal over een, ook weer alledaagse man, een buitenman. Op de zeedijk stond s morgens een man van een jaar of vijftig op het brugje en staarde in het water. Daar gaat weer een dode hond, zei hij. Die drijven hier veel. Vieze stad. Een mooie stad hoor, maar vies. Mooi en vies. Hij keek weer in de gracht en begon zachtjes te neuriën. Mooie vies, mooie vies, mooie vies, mooie vies, mooie Opeens brak hij zijn liedje af en keek mij met moede ogen aan. Ik geloof dat ik al aardig sikker ben, zei hij bezorgd. Hij knoopte zijn donkere jas los en raadpleegde een geërfd horloge. Elf uur, mompelde hij. Dat is vroeg. Lelijk vroeg. Ik heb nog een hele dag voor me. Maar op die manier hoorde er niks. Hij hervatte zijn gezang. Hij was er niet echt bij met zijn kop. Wat ah, daar. Er dreef er weer een. Riep hij plotseling. Oh nee, oh nee. Dit is een matras. Die ze hier ook veel in het water. Matrassen. Vies. Smerig is dat. Eigenlijk heb ik weer dorst, maar eh, ik wacht nog even. Kalle man, De dag mooi opbouwen. Want ik moet nog rijden vanavond naar Lochem. Ik woon in Lochem, zie je. Ik ben vandaag hier voor de beurs. Nou ja, ik loop eigenlijk maar zo'n beetje te rommelen. Valt hier heel wat te rommelen hoor. Een mooie stad, maar oei, link. Mooi en link. Veel dames in de cafés. Daarnet nog hè, zaten er twee naast me. Nou, dat moet ik niet, hè. Twee. Nee. Daar, daar kan je geen oog op houden, hè. Toen zeggen ze, mag we wel een likeurtje van je? Ik vraag aan die vent, wat kost dat? Een gulden. Een gulden. Kost een gulden. Ja. Toen vroeg ik, heb je niks van vijftig cent, maar dat had hij niet. Nee. Nou, ik zei maar, uh, moet ik eerst even honderd gulden gaan wisselen. En ik weg, Link, hoor. Hier, twee. Twee, Link. Hij geef eens een binnenzak en bracht een portefeuille tevoorschijn. Welle. Ik heb hem nog, zei hij. En stak het ding weer weg. Een biertje, vervolgde hij. Als ik eens een biertje probeerde. Wat vind jij ervan, man? U moet eerst iets eten, zei ik. Dat is een mooie basis. Ja. Daar heb ik geen trek in, zei hij pijnzend. Als sprak hij over iets uit zijn jeugd. Eten wil ik niet. Ik heb alleen dorst. Begrijp je wel? Harkie heb ik al geprobeerd. Nou, dat ging net. En een lekkere zure appel zou misschien. Waar haal je ineens een zure appel van Nou, ik wist het ook niet. Een tijd lang bleven we zwijgend bij de brug staan. en keken in het blauw-zwarte water. maar er dreef niets van belang voorbij. Ze zijn hier anders niet kwaad hoor, hernam hij. Vorige week zou ik naar Lochem terugrijden. Daar staat ineens de verkeerspolitie op de weg. Stop, stop. Ja, ja. Die ene vent die klimt meteen bij me naar binnen en zegt... Nou meneer, dat ruikt hier lekker. Ik zeg, Och, ja. Meer zeg ik niet Je hebt wel van die mensen die dan veel praten, maar dat is stom hè. Ah, dan lig je toch in de minderheid niet meer. Nou, mijn papieren waren safe dus... Hij zei, eh, ga maar gauw naar Loggum. Dat is geschikt, vind je? Niet? Ik heb het wel eens anders meegemaakt hoor. Ik kom namelijk veel in een plaats hè, en dan laten ze hier over zo'n witte streep lopen. Nou, mij hebben ze daar niet mee hoor. Dat kan ik altijd namelijk. Hè. Ik heb al zo vaak over een witte streep gelopen. Maar de bloedproef, dat is linken. Aan het begin wist ik nog niet dat je het weigeren kon. Hè? Nou wel. Ik zeg meteen, nou zeg ik meteen. Nee, meneer, ik laat u niet aan mijn lichaam komen. Maar toen wist ik nog niet dat, uh, dat je kon weigeren. Hè? En toen ging het scheef hoor. Pff. Er werd nog een heel proces. De krant heeft het ook gestaan. Dronk achter het stuur, ja, ja. Mijn voorletters erbij, ja, man. Zo brengen ze je goede naam over de straat. Hij tastte nog eens naar zijn portefeuille en zei... Jee, die ben ik ook wel eens kwijt geweest. Ja. Gemeene stad. Dan sta je toch maar hè, zonder een cent. Ja. Ik kwam ja. zo terug naar Lochem. Zorgens om half twaalf. Hij keek op zijn horloge. Elf uur achttien, zei hij nadenkend. Als ik er nu eens rustig... Eentje nam, hè? niet schrokken natuurlijk. Hè? Kleine teugjes, Netjes drinken. Niet voor de dorst, maar voor de smaak. Dat is het, ja. Ik moet het mooi, waardig opbouwen vandaag. Dan rij ik vanavond als een lineaal naar huis. Ik keek me even aan met een zwemmerige afwezige blik. Mijn vrouw ligt dan altijd al in bed, zei hij niet zonder tederheid. Als ik binnenkom wordt ze een beetje wakker. Ben jij dat? Ja. Wat ben je laat? Ja. Ik moest nog eten met een paar mensen in de zaak. Ben je moe? Ja. Ga maar gauw slapen. <laughs> hij lachte even. Toen stak hij de straat over en ging een café binnen. Van Dijk hier goed, hè? Helemaal niet gesmeerd. Ik vond het heel mooi verteld. Oké, okay, Simon Karmichelt, daar gaat het allemaal om. Blijf hem lezen. Uh, ik citeer F. -punt Starik. Deze winter zal ze uitglijden. Op een dag zal het glad zijn. Moeder gaat het hondje uitlaten. Ze breekt haar heup. Ze moet naar het ziekenhuis. Nou, in november 2012 begon F. Starik de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes, van gemiddeld maar 150 woorden, beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder, precies zoals hij al voelde, na haar val in het ziekenhuis belandt en vervolgens in een verzorgingsthuis wordt opgenomen. Maar zover is het nog niet. Ze is nog steeds thuis in deze verhalenreeks. Uh, Starik is al wel op zoek. Voorlopig even voor de laatste keer twee mooie impressies.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 Like a motherless child Sometimes I feel Like a motherless child A long way From home Flat Moeder verhuisde naar een flat. Nadat ze had gezien hoe een overleden buurman met kist en al recht op in de lift was gezet om hem naar beneden te krijgen, beviel de flat niet meer. Ze verhuisde naar een verzorgingsflat, waar de liften ruimer waren opgezet, maar ook dat beviel niet tussen de oudjes. Al ontmoetten ze de vriendin van wie ze die grijze plastic auto zou overnemen en aan wie ze, toen de vriendin stierf, nog een aardig erfenisje overhield. De vriendin had hobby aan beeldjes van speksteen snijden. Doorgaans een dier, een kat of een hond, zelfs een beer, dat kon je niet goed zien. Moeder verhuisde weer, nu naar een rijtjeshuis in een buitenwijk... waar je de hond goed kon uitlaten. Ze nam de beeldjes mee... Waarom ze in het Rijtjeshuis verruilde voor de flat waar ze nu woont... heeft ze nooit goed kunnen uitleggen. Zelf dacht ze dat het toch een stukje onrust was. Stok. Bij dat Rijtjeshuis in die buitenwijk hoorde een tuin. Die liet ze opknappen. De vijver liet ze door een mannetje dichtgooien... De schuur werd afgebroken. Aan de zijkant van het huis werd een carport neergezet. De achterzijde van het huis werd met een serre uitgebreid. In de tuin werd een appelboompje aangeplant. Dan kon ze in de toekomst zelf appelmoes gaan maken, dacht ze. Het was een behoorlijk geavanceerde appelboom... Zo één waar het appelgedeelte op een stammetje van een heel andere boom was geënt... opdat het allemaal in toom te houden viel, dat het niet uit de hand zou lopen. Daar zag ze zorgvuldig op toe. Tweemaal per jaar kwam het mannetje terug om de boom tot op het bot terug te snoeien. Dan stond er in haar tuin weer een half jaar eigenlijk alleen een stok. Netjes toch, merkte mijn moeder op als het mannetje weer was geweest... Er heeft nooit een appel aan de boom gehangen. Ook terug te lezen iedere maandag en vrijdag in dagblad Trouw. Goed, mag ik u één vrolijkmakende boekentip geven? Elke dag een lach: 100, fiet, eh, 100 honden op de fiets. Nou, dat zie je toch nergens in de wereld dan bij ons in Nederland. Hè? Foto's van de stadsfotograaf van Amsterdam, Thomas Slijper, doet hij al 13 jaar. In de voetsporen van Ed van der Elske. Check ook zijn website. Er zit elke dag een nieuwe foto op slijper.nl met een lange ei. Ik vind het een zeer opwekkend boekje. Uh, met hier en daar een aardig kort verhaaltje. Van onder andere Theodor Holman, Des Franke, Ebru Umar. Maar ja, dat gaat dan over een kat. <gacht> En Roze Hebergen, nou nog veel meer. Uh, mijn vorige hondjes die konden ook allemaal voor in mijn bakkie. Maar nou, mijn huidige huisvriendin Nora, nou, die heeft er precies één keertje ingezeten. Kijk maar op www.adelinevalier.nl, dan zie je het. Oh, zo schattig. <lacht> maar ja, het, uh, toen was hij zeven weken oud. En nu, na nog eens vier weken was hij er al uitgegroeid uit dat mandje. En nu rent ze vrolijk mee, hè, zonder lijn. En dan maar hopen dat je geen stadswachten tegenkomt. Trouwens, je kan je eigen hond ook op de omslag krijgen. Het is dus een op maat gemaakte stofomslag. Nou, vind ik een leuk idee. Kijk maar op wwwelkedag een En het is een uitgave van Gibbon Uitgever uh, Agentschap. My dog's better than your dog. My dog's better than yours. My dog's better cause he gets candle My dog's better than yours. Your dog, my dog's smarter than yours. My dog's better cause he gets kennel fish and my dog's better than yours.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 Een hele goede morgen, Rex van Breuningen. Een hele goede morgen, Jan Nemans. Ja, Rex, het is maandag inmiddels, maar we gaan toch eventjes naar uh, de dag van gisteren. Die sfeer, die sfeer hangt er nog wel een beetje, denk ik. Zeker. Uh, de zondag. De zondag, ja. En ik, uh, ik wil, uh, ik wil uh, eens eventjes praten over uh, mijn, uh, mijn geschiedenis, eigenlijk mijn roots van de kerk. In Slenaken In Slanaken. Inderdaad, dat was een schitterend kerkje. Een schitterend, uh, schitterend katholiek kerkje. En uh, daar kwam ik eigenlijk voor het eerst... Uh, zoals vele kerkgangers... In, uh, in aanraking met de muziek. En we hebben het er nooit eerder over gehad. Hè? Maar ik, uh, een klein beetje religie. Ik ben, ik ben uit de kerk hoor. Maar uh, ik heb daar wel voor het eerst... de muziek leren kennen. Want bij onze kerk en dat kan je in deze plaat horen die we zo gaan, uh, gaan opzetten... ik zal hem alvast even op de draaitafel leggen... was er een combinatie van orgelmuziek... En stielgitaar. Nee, hey. ja, daar heb je mee, hè? Ja, Want, dan heb je niks te pakken. Ja, ja, ja, ja. En we hebben al vaker uh, allerlei uh, stielgitaarartiesten en Hawaii-artiesten uh, in de nacht van het goede leven behandeld. Maar hier is er weer eentje. We gaan draaien, Slim Witman. Slim Witman? Ja, dat waren vrienden van mijn ouders. Wij, uh, de Witmannetjes kwamen bij ons uh, over de vloer. En je weet niet wat je hoort. Het is een schitterende plaat. En daar wou ik eventjes de mensen. Ik wil een beginnetje zoeken, hè? Even het beginnetje zoeken. En wat sprak jou er nou zo in aan, in, in, in hun muziek? Kijk, die or orgel en gedaan. je hoort het gelijk. Het komt er gelijk binnen. Het, het gaat meteen je hart in. En uh, je, je weet dat er iets bijzonders gaat komen, ja. eigenlijk, ja. Het dwijlt een beetje, hè? dwijlt een beetje. Nou, dat vind ik niet. Ik vind het... Uh, maar let op, hè. Let's go to church, ja. Yeah. Next Next op zondag. zondag. Ja, ja, op zondag natuurlijk, hè. Doe naast elkaar bidden? Ja, gezellig. Want waarom zou je het alleen doen als je het niet lekker met z'n tweeën kan doen? Maar de, de, de, de combinatie van deze prachtige stemmen, je zou eigenlijk, uh, Willy en Willeke hoor je er ook een beetje doorheen. Hè? Ja, ja. ja. Zijn die daardoor geïnspireerd? Ik denk het zeker en vast. Ja, ik wil trouwens uh, iets weten van de luisteraars, want uh, eigenlijk weet Rex, een uh, weet Rex ook weer eens iets niet. Wie de zangeres op deze plaats is, als, als er uh, mensen zijn die uh, dat weten, die kunnen dan eventjes een uh, briefkaartje sturen naar de nacht van het goede leven. Voldoende gefrankeerd, ge want daar hebben we wel eens problemen mee ja, gehad. Dan moeten we alles weer bijbetalen en dat doen we uit onze eigen zak. Hè? Dus, uh, maar ik, ik vind het gewoon zo mooi. Een gewoon een plaat waarin uh, ja, de, de orgel en de styelgitaar samenkomen met die fantastische twee vocalisten met die. Met Goede Church. Next on, Next on the morning. Dus dat is gewoon een hele fijne, maar ook een warme plaat. Ja. Ja. Ja, jij is ze ook. stil. Ja, ze zeggen ook, door de week mag je een hekel aan elkaar hebben, maar ja. niet op zondag. Hè? Nee, zondag, uh, love thy neighbor eigenlijk. Hè. Ja, precies. Maar dan kan je hem door de week weer een stoot voor zijn hoofd geven eigenlijk. Ja. Waar, ik zo, waar ik zo stil van word is, ja, hij was heel agressief hè, slim wit man. Ach, uh, die Amerikanen, die uh, willen nog wel eens een borreltje uh, en een beetje heet hoofd erin zijn. Slim, die randde erop los, dat is een bekend feit. Ja, maar was, uh, hij had een goede inborst. Behalve op zondag, want, dan, dan, dan randde uh, hij helemaal love, niks. Love thy neighbor natuurlijk, hè. ja. Dan randde hij op zijn stilgitaar. Ja, inderdaad. Maar wie is die zangeres? Wie is die zangeres? Als mensen wat weten, dan kunnen ze ons uh, ja, uh, uh, een kaart sturen. Kunnen ze e-mailen ook? Toevalligheid, Nacht van het Goede Leven. Weet jij dat? Ja, uh, de Nacht van het Goede Leven. Het kado.nl uh, Yes. Nou, dat was hem. Was dat hem? Ja? Yeah. ja, ik vind Orgold mooi. Ik zeg het weer. Oké, okay, Jan, dat uh, was een kort plaatje. Zullen we eruit gaan? Ja, we gaan eruit. Het Goede Leven het als u weet wie die zangeres was. Mm -hmm. Nou, dit was hem dan. Uh, ik zou zeggen: ja, vergeet de website niet: www.adaliene Kan je alles teruglezen, ook de playlist terugluisteren? Je kan je abonneren op de podcast hè, in iTunes. Je kan me bevrienden op Facebook. Eh, uh, Arlene van Lier. Ja, dan gooi ik alle podcasts. Vorige week heb ik het niet, niet, niet gedaan, maar ja, toen was ik er niet. Ik ga ze nu maken. Of uh, uh, Liz gaat ze maken. Pfft. Goed. Mail mij dus op het Goede Leven Ik ga iedereen een hele fijne zomer wensen. Heel veel plezier met Jan Emaus deze zomer. Eerst volgende week uh, uh, Net als vorig jaar trouwens, een special over filmmuziek gemaakt en gepresenteerd door CARO collega Martijn Grimmius. Uh, en dan nu dacht ik af te sluiten met mijn, uh, nou, een van mijn lievelingsplaatjes. Ik ben er ook mijn allereerste uitzending mee begonnen, uh, van de Nacht van het Goede Leven. Dat is ook alweer zeven jaar geleden. Ik vind het een mooie afsluiter elk jaar van het seizoen. En we zingen thuis heel graag mee. Uh, straatmuzikant van de Bovenste Plank. Geboren Gatheugen De Haag. Maar uh, al jarenlang in Amsterdam. Ronald Schepman. Geef een beetje lief. De geef een beetje liefde weg, geef een beetje liefde weg. In deze wereld Ah, boodschap is duidelijk, hè? Nou, dan uh, rest mij uh, Max Rozenbeek te bedanken voor vannacht. En, uh, en uh, Elisabeth van Schapenzel te bedanken voor haar mooie regie. En ze allebei succes te wensen deze zomer. Ik zou zeggen, toedaloo, maak er wat moois van. En tot in september.